Wouter Jong met het NOS-journaal. Op de Utrechtse baan op taal 12 in Den Haag is de politie nog steeds bezig met het weghalen van klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion. Er zijn er meer dan 100 met bussen afgevoerd. Volgens de actiegroep naar een gymzaal. Eén demonstrant had een gebiedsverbod. Hij is gearresteerd en in een apart busje meegenomen. Het ON bekijkt nog wat voor hem de gevolgen zijn. Extinction Rebellion had opgeroepen tot de blokkade van de Utrechtse baan... om te protesteren tegen overheidssubsidies en belastingvoordelen voor fossiele brandstoffen. Verslaggevers ter plekken zeggen dat er duizenden demonstranten waren...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 De Spaanse politie heeft een grote drugsvangst gedaan. Op een schip dat vee vervoerde in de buurt van de Canarische eilanden... is een partij van 4500 kilo cocaïne gevonden. De 28 opvarenden zijn gearresteerd. De politie schat de waarde van de partij cocaïne op meer dan 100 miljoen euro. De politie zegt dat drugsmokkelaars vaker veeschepen gebruiken... omdat die moeilijker te controleren zijn.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 Bij Amsterdam, op de ring, daar staat een file voor de Koentunnel richting Den Haag. Dit kwam door een te hoog voertuig. Die is inmiddels wel weer weg, maar hou wel rekening met een 3 kilometer file en een kleine 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Van de twee programma's vandaag op de Standvoortse Radio. Entertainment voor Jol normaal van 5 tot 7. En Standwoord uh, op zaterdag normaal van 2 tot 5. En nu uh, met z'n tweeën zijn we met z'n drieën. Met ja. zijn we met drieën. Snap je hem nog, uh, heren? Nou, met z'n tweeën zijn we met z'n drieën, ja. tussen 2 en 7 uh, met Standfoort voor jou. Ja. Lekker. Dat was voor jou. Ja. U3 ja. alweer. U3, ja, dat gaat lekker vlot. En in dit uur gaan we uitgebreid aandacht besteden aan de 24 uur van Daytona. En dat doen we samen met Randall Lawson, onze vaste Auto Pit Reporter. En, um, ja, en dan hebben we het over met name natuurlijk de Nederlanders die erin mee en, uh, en wat voor soort evenement dat is. En het uh, laatste nieuws daarover. En Fred, uh, hebben we nog nieuws van de Nederlandse artiesten? Uh, we gaan natuurlijk uh, strakjes uh, uh, wat bellen okay. uh, met uh, sowieso uh, Robin Topper van uh, Zijn Nieuwe single. jij bent mijn topper. Ja, inderdaad. Of ben jij mijn topper, zo was het. Uh. Mm. En, en uh, uh, ja, we, we hebben er nog een paar staan, in ieder geval blijf er lekker, lekker bij en uh, luisteren. We gaan eventjes uh, zo nog even een, een nummer draaien van uh, Sammy Joe natuurlijk. Ja, uiteraard uh, je nu al hoor of niet. Uh, als jij hem klaar hebt staan... Ik heb hem uh, uiteraard uh, klaarstaan. Uh, klaarstaan. Uh, want uh, Sammy Joe uh, zou bij ons uh, in de studio komen. Helaas gaat het niet door nee, haar kind, uh, haar dochtertje is uh, ja, eventjes uh, uh, ja, wat ziek. Nou ja, ze heeft uh, in ieder geval een hele mooie nieuwe single gemaakt. Die gaan we nu uh, draaien op de radio. En ze is niet alleen uh, zangeres, maar uh, ze schildert ook. Hè? Ja, ze, ze doet inderdaad ook uh, wat, wat kunstwerken maken. Hè? Het is niet uh, de normale uh, schilderkunst die wij kennen. He? Van uh, gewoon een beetje verf hier en verf daar met een lijntje. <laughs> maar, <laughs> maar het is toch dat, wel een. Het klinkt uh, Mondrian-achtig. <laughs> ja, ja toch? Ja. Gooit ze tegen het doelkaan? Ja, <laughs> nou, ja da, misschien doet ze dat wel. Misschien kijken we wat, wat eruit voortkomt, natuurlijk. Een beetje Anton Heiboerachtig. Uh, oh ja, dat, tafereel, dat, dat kan ook nog. <laughs> nou ja, ze maakt wel hele mooie uh, muziek. En uh, Enough is uh, haar ja. nieuwe single. Ja, die hoor je nu. So fast, what she wants? Love is a bed in a fire, and that's where he found her underneath the stars. The cold-hearted boy with his perishable love. Now she's alone. She loves. it without a sense of makes it fighting his identity this cold-hearted love suddenly disappeared she took Dat zijn de twee grote passies van deze Sammy Joe Hoffing. En dit was haar nieuwe single, Jorts. En af. We gaan weer naar Duitsveld toe, naar Jan van der Leden. Want Jan, we zitten te wachten op een doelpunt. Of is het al zover? Het is nog niet zover, Rob. Wij zitten ook te wachten. Ja, maar we hebben niet zoveel uh, is, tijd meer. Het is, het is de 82e minuut nu. Maar uh, Arsenal is eerlijk gezegd ietsje sterker geworden. Alhoewel wij net een goede uitval hadden. Maar. Wacht, wil willen er niet in. We hebben wel een paar, in het begin van de eerste en tweede helft, ook weer een paar opgelegde kansen gehad. Maar als hij niet in gaat, gaat hij niet in. En dan kun je weer... Uh, Rico opgeleid het niet goed. Sorry, ik moet even kijken. Maar uh, het is, het is een, eigenlijk een gelijkopgaande strijd. Kans is aan beide kanten. Hmm, okay. Wij hebben echt Raymond, Raymond lage die is uh, zo van Hans. Die heb uh, twee keer al even de keeper gestaan, maar een nette slapschot. Uh, en dan gaat hij weer in. Hè. Nog steeds 0-0, uh, ja. uh, dus uh, nou ja, ze hebben nog een paar minuten, hè, een minuut of uh, acht uh, om uh, nog uh, te scoren daar. Ja, er ja, zal ietsje bij komen. Dus ik denk een kleine team niet. En uh, hoe is uh, de wedstrijd, de sfeer van de wedstrijd? Uh, is het een uh, vriendschappelijke, uh, nou ja, niet, uh, niet vriendschappelijk, nee. maar uh, zijn ze vriendelijk uh, tegen elkaar of uh, komen en, er veel kaarten? En, er, wordt, uh, er wordt leuk gevoetbald, er wordt mannelijk gevoetbald, maar geen, uh, geen schotpartij. Dat, is, een lekker, dat het is gewoon een eerlijke uit. partij. Gewoon een eerlijke partij, goed voetbal, echt mannespel. Nou ja, uh, we komen niet meer bij je terug Jan, maar uh, mocht er nog gescoord worden, dan hoor ik het uh, graag van je uiteraard. Dan heb ik het. En dan kunnen we het doorgeven. Dankjewel voor uh, dit moment. En de groet ook aan uh, onze collega Jaap Koper. Staat hij nog bij je? Ja, Jaap, groeten. Ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Hoi. Oh. Hoi. En dit is uh, de nieuwe single van uh, Wendy Moore. De nieuwe single van onze eigen Wendy Moore uit de En I don't know how to be fun. We krijgen goed nieuws vanuit Duitsersveld, Benno. Want oh ja. Arsenal heeft zojuist gescoord. No. Nou, dan denk je dat is geen goed nieuws, hè? Nee. Maar als ze dat in eigen goal doen, dan is het wel goed nieuws. Dus... Uh, met, uh, ja, het staat nou 1-0 voor SV Zandvoort. Lekker makkelijk dus, uh, verdiend. Uh, lekk lekker makkelijk verdiend, een yeah, doelpunt. Uh, dus uh, dank Jan uh, voor het uh, doorgeven. En goed nieuws vanuit Duintjesveld. CFM Race Radio Pit Report. En van Duitsjeveld gaan we naar Beverwijk en dat betekent tijd voor uh, Rendel Lossen. Goedemiddag Rendel, welkom. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Een hele goede middag. Jij zit toch gewoon uh, thuis uh, op je plekje of niet? Nee, ik ben gewoon in Beverwijk op de winkel gewoon bezig en uh, met uh, alle klanten die allemaal heel vreemd zijn aan te kijken met wie ik nou weer. <laughs> ja, <ja>, dus, uh, <laughs> Rendel, het, het laatste nieuws vanuit de autosportwereld. Uh, nou de. Uh, ja De Nederlandse autosport die werd van de week uh, opgeschrikt... door een uh, ski-ongeval van uh, Michel Blekemolen. En Rob ja. Peters uh, die, uh, die schreef eigenlijk ook op Facebook... Uh, uh, Michel Blekemolen die zoveel veilige racekilometers heeft gehad. Hij is tenslotte al uh, 73 jaar uh, of pas. En, uh, en dan wordt hij gewoon door een snowboarder... tijdens het skiën uh, van zijn skietjes afgetikt. En ja, dat ging met een dusdanige hoge snelheid... dat hij vier gebroken ribben doorboord de long, half uur buiten bewustzijn. En, uh, nou, en vandaag, op dit moment, wordt uh, Michel Blekeman per ambulance... Uh, ik weet niet precies waar hij zat in een van die schielanden, maar uh, per ambulance wordt hij teruggebracht naar Nederland... Ja, um. ja, ja, ja, ja, ja, ja, je weet hoe ik erover denk, Benno. Ik zeg altijd, maar als het geen vierwielen heeft, is het gevaarlijk. Ja, ja, dan... Wat <lacht> is dat toch met al die sporters die altijd wel van die dingen op skis gaan zitten? toestanden ja. en, en toe nou ook misie, Nou, ik hoop dat hij heel snel weer gewoon... Uh, de, de ...gebroken ribben doorboren long. Jongen, jongen, jongen, dat is even meer dan 100.000 kilometer but zeg ik wel maar. Nou, inderdaad, inderdaad. Dat, uh, ik hoop dat hij heel snel weer uh, helemaal uh, toppie oppie zal zijn. Want dat, uh, dat uh, wens je helemaal niet meer toe natuurlijk, Nee. Ja, zit er zitten geen wieltjes onder. Nee. Dat gaat ja. gewoon niet. Moet je niet doen, moet je niet doen. Nee, gelukkig wel beter afgelopen dan uh, met, uh, met uh, Michael, uh, de andere ja, uh, Michel er natuurlijk. Meer, zijn er zijn natuurlijk wel meer consors geweest die het allemaal toch uiteindelijk... Ja, We weten natuurlijk al van Michael Schumacher, daar uh, nou, gelukkig is het dan... Uh, uh, bleek het al, bleek niet gebeurd, maar uh, daar is het natuurlijk heel, heel slecht mee afgelopen. En, ja. Uh, en uh, dus, ja, ja, ja ik, ik, ik ga het je eerst zeggen, ik ben geen wintersportman. Ik heb nog nooit op ski's gestaan, ik ga er ook nooit op staan ook. Dat is allemaal en nu helemaal niet meer is allemaal eng. Ja, het is heel eng. Ben jij wel een skier, Benno? Nee, ik ook niet hoor. Wij blijven veilig. Ik ben heel Ik hou wel van gevaar en toestanden, maar je moet het ook weer niet gaan opzoeken. Mijn idee. Een beetje après zo op z'n tijd toch, Randall Dat kan wel. Daar zou ik constant te vinden zijn, denk ik. Constant? ochtends vroeg tot s'avonds laat. Ik hoop dat die oude bleek. want het lijkt me allemaal heel erg pijnlijk wat die allemaal heeft ja zeker het, het, het, het, het boven Jan is. Want dan heb de... je toch helemaal niet dit nee. omlaan. Nou. Hij mocht in ieder geval niet naar huis gevlogen worden. Dat schreef je ook nog. En, oh nee. uh, het was, uh, en hij kan niet lopen. Want ik had hem uitgenodigd in de studio voor volgende week. Maar dat uh, gaat waarschijnlijk ook niet uh, gebeuren. Want uh, we hebben wel eens wel een trapjeslift. Maar het is, uh, dat uh, niet kunnen lopen... Dat, nou, dat baarde mij eigenlijk wel zorg. Want dat, dat wist ik niet. Uh. Nou, in ieder geval... Ja, we gaan... Ik denk dat het hele lichaam heel erg pijn doet. Zo. Dat denk ik ook wel, ja. ja? Uh, we gaan van Mies op naar... Uh, Jeroen Blekemolen, ja. want die doet mee aan de uh, Daytona van uh, de 24 uur van Daytona. En uh, ja, daar is inmiddels alweer een race gereden, want de 24 uur is nog niet van start gegaan. Ja, Het gaat vanavond van start. Uh, Hoe laat? Ik, ik denk rond 8 uur zo'n beetje, dat hij van start gaat. Oké. Okay. Uh, dus dan gaat, dan gaat, vanavond gaat de echte 24 uur, maar uh, voor de 24 uur hebben ze altijd uh, dat is, ja, op zo'n Amerikaanse, hebben ze altijd een soort sprintrace, ja, sprintrace noemen ze dat daar dan, uh, van 4 uur. En daar rijden ze ook met andere auto's in. Uh, daar hebben ze ook weer andere klassen in. En daar heeft uh, Jeroen ook weer in een postje gereden. Ik ga even zeggen, jij wist het wel. Ik, weet, ik heb de uitslag daar nog niet van gezien, want ik ben natuurlijk de hele dag bezig. Ja. Maar die is ook net afgelopen, die wedstrijd geloof ik. Of die, die was al afgelopen. Ja, Jeroen heeft het podium gehaald. En, oh, okay. uh, ja, Super. ja, dus dat is uh, helemaal geweldig. En, ja, uh, ik weet wel dat hij straks van start moet gaan uh, in een andere postje. dan. Dan gaat hij in een 911 GT3R rijden. En uh, die, uh, die schijnt dan uh, toch minder snel zijn, omdat ze zitten daar met een soort, ja dat noemen ze een balance of performance. En dan, uh, dan mag er maar een bepaald vermogen uit die auto komen. Er moet extra gewicht bij uh, om in die klassen de wagens gelijk, uh, gelijk uh, te maken. Okay. En dat gaat dan alweer zijn Amerikaans, dat je denkt, waar zijn jullie mee bezig? Maar ik geloof dat Jeroen uh, in die, uh, hij dan, uh, daar in een uh, GTD-klasse. Ze hebben daar heel veel klassen uh, in Amerika. Uh, maar daar liggen ze geloof ik, nou, hij had al 55 zijn tijd gezet uh, voor de 24 dus of, of je daar een kans hebben gaat worden voor een podium, dat ga ik, uh, ga ik een beetje betwijfelen. Ja, ja, nou maar we hebben wel een die meedoen die natuurlijk wel kansen hebben zijn. Ja. Dus uh, dat is natuurlijk mooi. Uh, ik stel voor om even naar een plaatje te gaan. Dan gaan we daar straks over praten, Renom. Helemaal top. Oké. Okay. Ja, nou, we hadden het over uh, Apres-Kina. Daar past deze wel bij, uh, als ik uh, dit zo hoor. Oh god, hij oh. heeft het oh. afgevonden. Auto, auto <laughs> kapot Komt-ie aan. Okay. mein Puppie ihr ruf nichts mehr an mich ich hoff die macht büra muss sagen mit bissel schwein, ich glaub ich war nicht herbegott beim dritten mal hat er's geklappt sofort ich hab feier gemacht und sauft die durch ganze nacht ik fühle optimal en steig op Gaspedal. Legt sofort er mich jagt, da hat meine Fortguss versackt. Ich fahr über Büschung in Bach und plötzlich vor Auto ganz flach, und nicht der Bock diesen Rutsch, und für is wieder ist nou heb ik voor dit programma heb ik onze collega Jalander Versteeg gesproken. Ja. En die was een aantal jaren geleden op weg naar de wintersport. En die heeft uh, toen uh, de auto los uh, gereden. Voor dus, uh, ja. uh, nou ja, voor je Speciaal uh, voor je landen, auto kapot uh, dan uh, deze, deze plaatsen. Uh. Le leef je nog, uh, Rendel? Heb je het overleefd? Ja, ik, ik moet even vreselijk lachen om dit liedje ja namelijk helemaal. Ja, geweldig hè? Ja, ik ga je vertellen, ik ga in mei ga ik met een uh, groep Zwitsers... Uh, twee weken naar Amerika toe... en dan gaan we op negen verschillende circuits rijden. Oké. Okay. Dus, uh, dus ik moet het Zwitserse taaltje heel erg leren. Dus dit, dit was wel redelijk volgens mij wel een beetje in de trant van... We ja, ja, ja. Zeker wel meer en meer. Uh, ja, ja. Meer en meer. Ja, ja. En ja, auto kapot. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus uh, ik, uh, ik moet mijn switches op, op gaan halen, maar dat is wel een heel partaaltje, kan ik je vertellen hoor. Oké, okay, Rendel. we gaan naar de 24 uur van Daytona. Dat is de ja, het is eigenlijk de, de opening van het internationale autosportseizoen. Hè? Ja, het grote grote. Ook, uh, zeg maar, uh, ja, we hebben natuurlijk ook wel in Dubai of 24 uur schat en dat soort dingen. Maar dit is wel waar alle grote teams aan meedoen. En ook een aantal teams die ook straks gewoon naar de 24 uur van Le Mans gaan natuurlijk. De grote wedstrijd. Ja, ja te de tegenhanger van Dekuna deze. De en Lamar uh, zet ik toch wel een beetje op één, uh, ja, op één lijntje. Oké. Okay. Uh, kijk, Lamar is wel de, de hele grote wedstrijd natuurlijk. Die wil je. Maar Daytona heeft natuurlijk ook een gigantisch lange geschiedenis. Ja, 66. En, en ook, uh, ja, waar ja. ook in het verleden natuurlijk ook Nederlanders als Lammers gewonnen hebben. Ja. En dat soort dingen. Dus het uh, is wel ook een, een, een race die, uh, die wil je op, je op je lijstje hebben staan. Van die heb ik gewonnen. Oké, okay, ja. Van Heeselmans, 1978. Arie Leijendijk, ja. 98, dus, uh... Ja, met een Ferrari. Uh, met een Ferrari hebben uh, die uh, uh, 3 SP, dat die toen ja. Een hele mooie Momo Ferrari. Ja, gewoon een hele mooie, mooie auto. En ja. Jan Lammers, inderdaad, en, 88. En, en, ja, met een uh, Jaguar. Ja, en uh, 1990. En dan uh, eens even kijken. En de laatste uh, succesvolle Nederlander was even... kijken hoe heet de beste man ook alweer... die nu in nieuwe elektrische auto gaat rijden. Ringer uh, van de zander volgens mij. Ja, ja, uh, klopt, uh, klopt. Ja, ja, ja. ja uh, hem klopt. Ook gewonnen. Ja, ja, ja, twee keer. Ja, en, uh, en, die, en die gaat nu met die nieuwe Kedderlek rijden. Dus dat is al twee, twee keer achter Ringer zelf. Twee drie keer zelfs. Uh, maar Ringer is wel een groot, uh, grote jongen daar in het Amerikaanse verhaal. Ja. En, uh, en die gaat natuurlijk nu met, een, uh, met, uh, met Scott Dixon. Ook een hele beroemde Amerikaanse rij natuurlijk. En Sebastian Boudet. Boudet. Uh, Zit ze in de kettelijk, de snelste kettelijk op de Honek, uh, uh, gaan ze meedoen aan die 24 uur. Dus ja, uh, uh, daar wordt heel veel van verwacht van die auto. Oké, okay. uh, wat voor auto is het? Het is een, nieuw, een nieuwe ontwikkeling van Cadillac. Uh, ook uh, weer met... Uh, ja, allemaal van die elektrische zit eraan, zeg ik wel allemaal weer. <laughs> ja, maar wij moeten alleen maar bezien. Nee, het is wel natuurlijk uh, de nieuwe klasse. Uh, de, we hebben daar op de moment natuurlijk die hele super hypercars, zeg maar. En, uh, en dit soort auto's. En uh, die Cadillac is... Uh, ja, eigenlijk zijn ze daar al meer dan een jaar mee bezig om die te ontwikkelen. En, uh, en Engel heeft, uh, ja, is een van de rijders van ook die in het ontwikkelingsprogramma gezeten. heeft. En die heeft een hele hoge verwachting... Van. en dit, dit wordt ook wel een van de grote kansen, hebben ze daar genoemd voor normaal. Ja. En uh, dus we, ja we gaan het even afwachten. Ze, ze zetten dit uh, weekend zetten ze drie kennelijk in. Uh, ze waren niet snelst hoor. ga ik je zeggen in die uh, GTP klasse. En er waren toch wel wat andere auto's die sneller waren. Maar we praten over tiende hè, en tiende of 24 Ja. Daar ja, ja. ja. hebben we het over, weet ja, je. Dus en, uh, uh, maar de kennelik heeft wel bewezen in de long run zeg maar. Dus hebben we natuurlijk ook al wat uh, testdragers die uh, eigenlijk gewoon constante tijden neer kan zetten. Dus ik verwacht eigenlijk wel, als ik heel goed moet zeggen, die drie Cadillacs, zie ik wel dat de auto's zijn die op het podium gaan komen. En uh, wat de Porsche gaat doen eh, met onder andere uh, Philippe Nassar, de, we kennen de mensen ook nog wel die naam, denk ja, ik. Uh, ja, ja. Uh, weet je? En uh, de Acura's, wat die gaan doen, want de Acura's zijn wel auto's die al heel erg doorontwikkeld zijn. Uh, wat die gaan doen, waar uh, zitten onder andere uh, cabine, Helio Castronerve, zit er in, uh, Simon Pagino, allemaal Indy-rijders. Dat is het mooie van de 24 uur Daytona, dat er heel veel rijders die uit de, de Indycar komen, ook die 24 uur rijden. Ook Riders van Komtout is er, ja. bijvoorbeeld. 4K uh, K is er. Die rijdt ook gewoon uh, in een ORECA LMP2. Uit dus, Hoofddorp. Een... Ja, ja, ja, ja, ja. Ik zie het wel als een Amerikaan tegenwoordig op. Oké, oké. Maar het is natuurlijk oorspronkelijk sponderlijke Hoofddorp. Ja. ja, ja, ja. Precies. Ja. En, en, maar uh, de, de, even over Daytona, dat je zelf, uh, hij wordt toch voor een deel op een oval gereden. Ja, gedeeld is, is de seconde Je hebt natuurlijk een heel binnencircuit. Uh, dat moet je ook een beetje zien als de mensen die bijvoorbeeld de Formula 1 van uh, uh, Indiëppers hebben gekeken, wat normaal de oval is. Dan rijden ze tegengesteld. Oh ja. Die rijden ze wel met de klok gewoon mee. Uh, maar ze gaan op een gegeven moment uh, na twee bochten oval uh, gaan ze het binnenland in, zeg maar. Dan gaan ze de boesboes in. Okay. En uh, dan hebben ze een heel binnencircuit waar ze rijden. En dan komen ze wel weer op die oval terug. En dat is wel heel mooi. Uh, S'avonds in het donker op die oval met die lichten die dan schijnen. En uh, de inneracties die daar zijn, zijn natuurlijk fantastisch, want ze moeten dan, uh, ze komen op een gegeven moment van de oval af en dan moeten ze echt heel wat afremmen voor een uh, bocht naar links toe en uh, daar, daar verremmen ze zich nog eens, dus daar schieten ze ook nog eens o, recht door. Ja, ja, dus, uh, en het, maar, het gewoon, wordt vooral in donker gereden, ja. het wordt vooral in donker gereden. Ja, ja was, uh, heel veel in donker, ze gaan natuurlijk om 8 uur vanavond starten en dan is volgens mij, ik weet geen idee hoe laat het daar, dan is maar, uh, het gaat uh, gewoon uh, 24 uur door. Dus uh, ja. Lichtje gaat toch een keer ergens uit? Volgens mij Rob, zei jij één uur. Vannacht gaat het rijden, gaan ze rijden? We zitten ook met de Volgens mij één uur. Ja, één uur. Nou, het is wat laat. Ik had de beetje begrepen dat we acht uur al uitzendingen begonnen, toestanden hier en daar, maar we hebben zo. Oh ja, dat is toch. Ja, ja. En nou, we hebben natuurlijk de nodige Nederlanders. Jij noemde het al: Rinus Piquet van Kalmthout. Guido van der Garde. Je rijdt ook mee. Heb je één? Met Job van het in één auto, in helpen twee, dus twee Nederlanders op één auto. Oh, wat leuk. Geweldig. Ja, die rijden samen. Op, uh, ook in de Oreka LP2 auto's, stad nummer 35. Uh, die gaan rijden. Wie uh, hebben we nog meer? Uh, timer van de Helm. Niet zo bekend hier, maar ook in de lange afstandwedstrijden uh, rijdt hij ook regelmatig wel op uh, leuke auto's. Die rijdt in een LP3 auto. Dat zitten weer net even onder de LP2. Ja. Dat heeft voornamelijk met vermogen. Als je de auto's ziet, zien ze allemaal bijna hetzelfde uit, met heeft met gewicht, vermogen, dat soort dingen te maken. Um, in, in, in die dontje. Nou, die ja. cr helemaal niks. Maar die rijdt in een heel dikke Mercedes AMG. GT3 en Indy rijdt ook heel veel in het buitenland. Uh, moet ik moet zeggen, best wel een heel goede coureur. Oh, uh, die heeft ook best wel heel mooie dingen uh, uh, uh, in zijn prijzenkast staan. Uh, hier is hij niet zo bekend. Nee, helemaal niet denk nee, ik. Nee, nee. slechte manager, komt niet naar voren waarschijnlijk. Oh, ja. <laughs> ja, ja. Jeroen gaat zelf rijden, maar ja, uh, 5 de 5 de tijd. Ja. Stad nummer 92, heel erg achterin ook zijn klasse GTD. En uh, ook niet zo bekend, uh, Kai van Berlo, ook in een Porsche 911 GT3R. Kai rijdt ook veel uh, lange afstandwedstrijden. Ja, ja, ja. uh, jongens die zullen toch wel ja, toch, uh, of inkopen of uh, waarschijnlijk toch wel een beetje toch wel daar wat bekender zijn dan zie je en mogen instappen. Dat ja. vind helemaal geweldig. Negen stuks hè, negen Nederlanders. Negen, negen Nederlanders, ja. ja. Ja. Best een hoop. Dus uh, uh, hey, uh, Ik vind het altijd wel prachtig. Want we hebben het over Amerika. En dan zou ze zeggen Zo, dat we wat genoeg kreurs hebben. Die hebben ze wel. Maar toch, die Nederlanders worden ook wel weer gevraagd. Ja, ja, ja. ja dat mooiste dat. We zijn toen maar een klein, heel klein kikkerlandje. Ja, ja, ja. ja, ja helemaal ja, niks ja. voor. Ja, ja. Nou ja, mooi. Uh, die race uh, gaat dus uh, vanavond uh, van uh, start. En dan ja. hebben we de, het Formule 1 wat er weer uh, aan gaat komen, Rendel. Ja. En uh, ook met twee Nederlanders op de 20. Ja. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ongelooflijk hè? Hey. Wat, wat stellen we nou voor? We hebben helemaal niks hier. Maar we, we hebben gewoon twee Nederlanders. Nick. En uh, ja, ja, nou ja daar, uh, die andere heeft helemaal geen introductie meer nodig. Nee, Max, Max, Max. <laughs> Maximaal. Maximaal gewoon. We gaan het gewoon kijken. We hopen een heel mooi, voor alle twee een mooi seizoen. Ik denk de, kaarten gewoon, de kaartenbak gewoon weer helemaal open staat. En we gaan het allemaal wel zien bij de eerste testen. Want alle, alle teams hebben natuurlijk alweer gezegd... wij hebben de beste motor, wij hebben de beste auto. Ja. Geld, maar we zien het altijd wel na, na de eerste kwalificatie van Free Practice... op het eerste circuit. Je weet, uh, je weet wie, uh, wie er op Paul Position uh, staat. Dat is uh, Haas. Ja, ja met, de, met de presentatie van, uh, van de auto uh, van uh, 2023, ja, nee. delivery, ja. 31 uh, januari, of uh, 30, nee 31 januari. 31, dus dus uh, dat is uh, maandag dan toch? Ja, nee, dinsdag, ja, nee, dinsdag. Dinsdag, ja, dinsdag, ja. ja dan weer snel, dan kunnen we gaan zien of de auto's echt heel anders zijn dan afgelopen jaar of niet of daar uh, gewoon heel veel veranderd is of niet veranderd. Ja, ik heb begrepen dat uh, Red Bull er wel uh, ziek van was... want die komen op 3 februari, dus... Nou, uh... oh, ja, nou ja, oké. Okay. Uh. <lacht> lekker belangrijk. Lekker belangrijk, nou ja, ja. <lacht> <lacht> inderdaad. <lacht> lekker, heel lekker belangrijk. Yeah. Hey, hey, ik zou willen zeggen, ik vind die presentatie zo geweldig. Er wordt trouwens wel even over uh, de presentatie van Red Bull. Dat werd nu ook alweer gesuggereerd door de Engelse pers. Uh, Ford heeft aangegeven dat zij terug willen komen in de Formule 1... en dan niet. Met een eigen team, maar met uh, vooral motoren. Uh, en uh, zo zeg maar hun brand, brandnaam uh, daar gegeven. En omdat de presentatie van uh, Red Bull in New York is. Wordt er al gesuggereerd dat Ford samen gaat werken in de toekomst met Red Bull. Nou, ik vind het al prachtig. Het is, over, het is net een programma van, hoe heet het? Show, Showbiztime, Shownieuws of dat soort dingen. Show ja, shownieuws. Ja, ja, ja. Dat het allemaal dan weer gesuggereerd wordt. Ja, precies. Ik denk dat we het gewoon allemaal moeten gaan zien. Uh, uh, Red Bull uh, doet voorlopig heel erg goed. En ik hoop dat ze dit jaar gewoon een goede auto hebben gebouwd. En ik hoop ook eerlijk gezegd hun zussenteam. Al uh, Alfa Tauri, dat die een goede auto hebben gebouwd. En dan, hebben we het, uh, dan gaan we het in zandvoort heel erg leuk krijgen met twee Nederlanders vooraan. Ja, ik zie al, 1-2 uh, op een gegeven moment. Nou, dat zie ja. ik nog niet gebeuren. Ik, ik weet hoe je vaak naar de Efteling gaat... maar dat is wel een beetje een sprookjesbos. Worden, <laughs> maar, <laughs> nee, nee. Uh, uh, kijk, Max. Uh, weet je, jongens, het zit zo dicht bij elkaar. Ik durf er bijna geen voorspelling te doen. Ik, uh, vorig jaar kan je wel zeggen... Max, won met heel veel overmacht. Maar uiteindelijk zit die formule 1 zo dicht op elkaar... dat je eigenlijk nog niet geen, geen voorspelling kan doen met het hele verhaal. Nee. We gaan het wel zien. Ik Mooi. nou, we houden het hierbij... Ja. Lekker lang gesprek geweest, gezellig. Ja, dan, dan, dan. gaan we dan binnen naar muziek? Zet maar een plaatje op. Zet, nou, die heb ik nou net niet, <laughs> maar ik heb wel een, een disco-klassieker klaarstaan. Dankjewel, Rendel. Goed, Goed weekend. En okay. een heel fijn weekend. Tot Z volgende week. Dankjewel, hè. Hoi, hoi. hoi, dat was Rendel Loos en inderdaad vanuit Beverwijk. En wij gaan een uh, lekkere disco-klassieker voor je draaien. Hier is Precious Little Diamond van Fox de Fox.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 I'm going to die.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 Het huid, wit, vlak, werk en rond.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 Op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing weg uit dit lachwerk en bewonder. Zing weg uit dit lachwerk en bewonder. Zing weg.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 Zo is het uh, Ramsci Zingvecht, wit, Lachwerk en Bewonder? Het blijft een uh, geweldige zing om te draaien bij Zandvoort voor jou. Een uh, nieuw geluid uh, zo op de zaterdagmiddag. Ja, valt het nog steeds. Ja, heel ja, erg. He? Ja. Uh, Jij zit lekker daar. Ik zit uh, lekker uh, je hoeft ook niks te <laughs> doen. Uh, verder, uh, Alleen maar een badje. Oh, nou ja, de camera's in de gaten houden, natuurlijk. Ze hebben we er al uitgegooid bij uh, Facebook of uh, uh, bij die nou andere. Ja, Facebook heb ik eventjes. De, als ik als dit nummer weer had gedraaid, ja dan. Dan knikken we er weer uit. Dus uh, dat, uh, dat gaat niet lukken. Facebook is wat dat betreft heel erg uh, ja. streng. En de YouTube? En, en uh, YouTube: uh, ik, ik ben in gevecht met uh, En de laptop. Ja. Nou, je hoort dat we zijn met alles bezig. Ja, Jij het, uh... hebt al een laptop voor je trouwens. Want uh, ja. je hebt nieuws over onder meer Zandvoort, Amsterdam en andere mooie steden. Nou, het is een persbericht die wij afgelopen week kregen... over de meest gastvrije steden van Nederland in 2023... En met een hernieuwd gevoel voor reisoptimisme aan de horizon gelooft bijna de helft van de Nederlanders... dat 2023 het jaar is om zich op nieuwe reiservaringen te storten. En het goede nieuws is dat ondanks de onvoorspelbare micro-omgeving... de wereld nog steeds vol geweldige gastvrijheid, vriendelijke gastheren en vrouwen... en een schat aan onontdekte bestemmingen is om mensen ongeloofl ongelooflijke en gedenkwaardige reiservaringen te bieden. Wat een zin. Eh, om het voor iedereen gemakkelijker te maken om de meest gastvrije pareltjes op elke bestemming te vinden, maakt Booking.com voor de elfde keer de tien meest gastvrije steden op aarde en ook in Nederland bekend aan de hand van meer dan 240 miljoen geverifieerde beoordelingen van de reizigers van datzelfde website. Nou, en wie komt daar uit? De meest gastvrije steden. Uh, eens even kijken. Sero's Kerken in Zeeland als uh, eerste. Dan het plaatsje Koksdorp, Noord-Holland uh, als tweede. En nummer drie is Zandvoort. Kijk, dat ja, doen we ja, goed, Benno. Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het vertelt eigenlijk alleen maar de eerste plek. Maar goed. Uh, laten <laughs> nou, We zijn verder. blij met uh, P3. P3, ja. ja. En uh, nou, onze naaste buren Haarlem eindigt op de elfde plek. En verder zijn er geen andere buren uh, geplaatst. Uh, he heemst dus heemstede? Heemstede? heemstede? Nee, of even, nee. nee. Ik die nee, staat ergens op plek 33. Wie gaat er dan op een kastje daarheen steden? <laughs> dus Heb jij geen schimmelfrije? Ja, ja, ja, nee, nee, nee. Ja vragen. Ja. Nou, dan uh, hebben we nog... Uh, nog een uh, iets waar Zandvoort in voorkomt. En dat zijn de steden met de meest gewaardeerde... accommodaties van Nederland. En dan staat Amsterdam op 1... met 1819 awards. En Zandvoort op 2... met 417. En dan... Uh, nou ja, dan komen er een heleboel andere plekken... plaatsen waar ik... Uh, uh, ...verder geen gegevens meer van hebben... ...omdat ik die gewoon geskipt heb. Ja, Zeker, nou... nou 1, 1 en 2 is belangrijkste. Uh, dus. Nou ja, precies. Ja, en dat is dus helemaal... Nou ja, ik bedoel dat zand wordt tegenover... Uh, of Pal achter Amsterdam staat. Ja. Wat natuurlijk een megastad is. Eh, Dat is natuurlijk geweldig scoren. Dus, eh. dus zeker, mogen we trots op zijn. Dan. Ja, precies. Ja. Dat wou ik net zeggen. Mogen we trots op zijn. Dat Dat ik. De, maar het heeft niet voor niks beach of Amsterdam. Dat moet je hier niet zeggen hoor, is Fred. Fit. Want uh, wij Zalvoorters zijn daar niet blij mee. Met Amsterdam dan dan beach. Je wil een beetje auto achter een hek. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ik, hij staat veilig. Ja, ja beach for racing. En beach for uh, dit. Oh ja, ja, Fred, is, ja blijven ja, beatsen natuurlijk. Ja, ja, ja, zeker. Nou ja, wij, wij mogen ook geen uh, CFM uh, meer eten. Nee, dus, uh, nee ZFM. ZFM zijn we geworden. Ja, ja, ja. nou, nou, dat was het. Ja, nou, vorig uur hebben we het over Frank Paardenkoper gehad, of was het alweer het uur ervoor? Ja, ja, dat heel dingetje, snel. dingetje. Dingetje, Frank Paardenkoper. Nou, we moeten ook even een plaatje van dingetje ja, draaien. Deur, ja, natuurlijk. Ja. Nou heb ik er twee klaar staan en oh. jullie mogen een keuze maken. De eerste. Of uh, de zender van uh, Illegale Joop, of uh, ik en mevrouw Jansen. Nou, de zender. Oh. Is de, ja, is goed. Ja, de Jullie zitten hier met twee piraten <gazien> in één video. <studio>, dus, uh, <gazien> nou, dan gaat hij komen. Het dingetje en uh, de zender van Illegale Joop komt hij aan, hoor. De Litte Maas, hè? Eh? Hij blijft leuk. <tomstelling> Dit is de zender van Illegale Joop. Dit is de zender van Illegale Joop. CQ14, CQ14, is daar nog iemand staande bij? Dit is de illegale Joop, op zijn bakkie. Luister, raak en blijf. Attentie, attentie, illegale Joop. Dit is de lange leen, de lange leen. Je komt hier prima binnen, man. als een baksteen. Hé, hey, die leen. Dat is een lange tijd geleden, zeg. Hey. Heb jij nog steeds dat uh, digitale 40-kanalen, bakkie? Ja, illegale Joop, daar werk ik nog mee, zegt. Dat is een prima baksteen. Hij is te koop. Ja, was voor mijn schoonmoeder. Zou je wat vertellen? Het is ze hebben laatst mijn schoonmoeder gepakt, hoor, met de 40 kanalen. Ze hebben nog maar één over. Zeg, Joop, dat is honderd procent Ik ben toch blij dat je nog op de bent, hoor. Ja, dat is honderd procent. Zet de koffie nou maar eens, schat. Hé, twee klonten en weg met die koek, moet ik niet. Het is een Hey Hé, Joop, luister eens. We hebben een breker op de lijn. Hou je is uit. Ja, dat is... Ik zal hem even nemen. Brekerd, brekerd, kom er eens even uit op kanaaltje 25. Nou, er is dus helemaal niemand. Helemaal ja. niemand? Beste rij! Ja, kijk maar uit, want uh, straks zijn het de witte muizen. En dan uh, ben je mooi ben je de klos. Ja, ah, wat? Degene die maat pakt, die moet er geboren worden hoor. Ik blijf zenderden de, de bittere. aan. Oh, wacht even! 10 zenderden! Doe Komt open? Doe even, on er wordt ze geteld! Wat, muts? Doe even open! On on wat? Wat zullen we nakragen? Goedemiddag. de officier van politie. Ik kom hier een bakje in beslag nemen via het kanaal Pony Digitaal. Oh ja, Ik eh, bent staat gewoon perplex. Meneer, ik heb hier een arrestatiebevel. Ik moet u meenemen, bakkie. Ga maar achter een bus. Oh, ja, oh ja. Kan u meteen blazen? Het enige bakkie wat jij mee waarnemen is de kattenbak. Hierdoo. Oh, ik krijg een avond!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 Die heb ik te pakken. Ja, je kan er veel meer krijgen. Hier, pak aan. Dit is voor jou. Ai. Hier is raak. Ja, die is zeker raak. Meneer, u, u, u, u, gaat, u gaat me verplichten om die gummiknuppel te trekken. Oh ja, ik zal, zal dadelijk eens wat trekken. Ik zal die pet over je oren trekken. Joop, Joop, ben je nog staande bij? Je ja. ja, je bent staande bij hoor. Joop, het is ruit hoor, het is ruit. Had je dat niet eerder kunnen zeggen? Is, ja, die bak valt nu uit het contact Had je dat niet eerder kunnen zeggen? Hoe bedoel je? Dat hij rood is, ze staan al bij mij binnen. Allemaal. De ziel van uh, Frank uh, Paardenkoper. Uh, onze eigen Frank uh, Paardenkoper. Oftewel, dingetje en de zender van Illegale Joop. Ja, ja, we kennen het allemaal nog wel, hè Fred? <laughs> ja, zeker. 27 MC, jongen, jongen, jongen, jongen. was Ik had ook standaard ja. gewoon een buizenlineair erachter ja, ja, staan. Ja. Klopt, ik ook. En, uh, wat watje of 100 of zo, geloof ik. Ja, op, ja. en dan uh, knalde je zo uh, eventjes uh, alles plat. Uh, even even <laughs> het buitenland in, hè, uh, idee. De televisie bij de buurt Nou ja, mijn ouders die zeiden... Rob, zet het ding even uit, dan kunnen we gewoon weer tv kijken. Ha, the ha, die oude is die ja. begonnen spontaan te branden. Die, ja, vreselijk. Ja, mooi, mooie tijden. Ja, ja, de dus zin van illegale hoop dingetje blijft een fantastische plaat, Benno. Ja. Jij ja, kent dat helemaal niet, hè? He? De piratentijd. Of uh, ben je ook piraten Nee, nee. Een heel braaf jongetje. Heel braaf, <laughs> dat is een braaf jongetje van de klas. Allemaal, alleen maar legale radio. Uh, ja, hè? Ik ben ja. ook veel latere leeftijd met radio begonnen. Ik was in uh, 95. Dus uh, dat is... Uh, ja. Waren we waren wel lang weer gestopt. Ja, ja, nee, nee. Toen was het al klaar. Toen was al klaar, nee. Nou ja, mooi. We gaan zo meteen nog twee uur door, Benno, voor ja, ons. Ja, nou, En welkom, het die... Fred. Wat ga je zo meteen doen in het uh, volgende uur? We gaan uh, lekker wat mensen bellen. zo uh, De, de Ben Stretto, die, uh, ja, die toch binnenkort wel uh, hier uh, uh, ja, live willen gaan optreden. Dus dat, uh, dat gaat er ook aan komen. Dus daar Toen gaan we maar. zo even Gerben uh, over bellen. En uh, we gaan nog uh, Robin Topper van, uh, ja, ben jij mijn Topper uh, bellen? En, ja, uh, ja, ja, die heeft ook een uh, leuke, leuke plaats. Ja, het is, een, uh, het is niet echt een carnavalsplaat, maar wel dat je zegt van, uh, ja, hij kan ervoor door. Ja, en een mooie van uh, Robin Topper uh, vind ik, dat denk je van, nou, uh, dat is zijn artiestenaam Topper, maar hij heet ja. echt gewoon uh, van zijn achternaam Topper. Ja. Inderdaad. Ja, de, de, nou ja, de, ja, Maar de, hij is hier ook geweest, hè? Nou, de, de naam heeft hij al mee. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar hij is hier inderdaad geweest. Oh, leuk. Ja. ja. Als het goed is, uh, in uh, daar kun je wat foto's bekijken. Daar staat hij bij. Nou, dat gaan we gelijk doen. Um, um, en wat gaan we als laatste horen? Oh, we hebben L de, ik. nog twee plaatjes, denk ik. Nog twee plaatjes, ja. ja. ja. En eentje, ja. Ik durf het toch te draaien, hoor. Sieneke. Eh. Heel lekker ding. Heel lekker ding, hey. ja. Tot zo.